weer een nieuwe jas. <grijg> Ach, ja, ik deed het al drie jaar met dezelfde. Nou, hij staat je enig hoor. En waar is de kleine man? Bij Short. Oh. Hij heeft een elektrische trein op de kop weten te tikken. En die zijn de heren nu in elkaar aan het zetten. Wat zeg je nou, een elektrische trein? Wat <totstuk> moet zo'n kind nou met een elektrische trein? Dat is toch zeker veel te gevaarlijk? Voor een Short is dat helemaal niet gevaarlijk. Een kind moet leren om met techniek om te gaan. Volgens Sjoerd, volgens Sjoerd. Weet je dat die naam zo langzamerhand niet meer kan horen? De dus Schoft. Moeder. Heb ik je niet genoeg gewaarschuwd? Zo'n boer is niks voor jou. Sjoerd is geen boer. Sjoerd is leraar. Nou, dan geeft hij wel het goede voorbeeld. God, de man. Wat een schande voor de buurt. Moeder, wat kan mij de buurt schelen? Ja, jou kan niks schelen. Jij doet maar. Jij leeft er maar op los, hè. Houd Jan en alle man maar in huis... En ondertussen gaat jouw leven naar de bliksem. God toch, God, wat ben ik blij dat je vader het niet allemaal mee hoeft te maken. Wat ik met mijn leven doe, is mijn zaak. Ach ja, natuurlijk is het jouw zaak. Maar ik ben je moeder. En ik kan het niet zien dat mijn dochter naar de verdommenis gaat. Het is zonder dat ik het zeg. Nou, wie koffie? Ik denk dat ik maar eens ga. Wat zeg je nou, ben je soms hier gekomen om te zeggen, ik denk dat ik maar eens ga? we kunnen toch nog wel normaal met elkaar praten? Natuurlijk kunnen we praten. Maar houdt u dan alsjeblieft op met al die verwijten. Oh, ik mag toch zeker wel mijn mening zeggen. Nou vooruit, doe die jas nou maar uit, hè. Daar hebben we mijn kleine buurmeisje. Marij, hoe gaat het met je? Waar is je droom van een zoon? Ook koffie... Nou, daar zeg ik geen nee op. Dat kletst een stuk lekkerder, wat jij, maar rijdt, Net als vroeger. Hm, ja, net als vroeger. En thuis? Alles op orde? Oh, dat gaat wel, hoor. Rudy wordt al zo groot. Ja, dat zou wel. Ach, je zou hem altijd nog eens een paar dagen te logeren brengen. Hij is niet zo logeerderig. Nou, bij buurvrouw heeft hij zo de smaak te pakken, hoor. Ja, koffie. Ja, geen suiker, hè? Uh, nee, nee, nee, nee, dat mag niet meer van de weegschaal. Nou, hoe vindt u mevrouw dan nieuwe jas? Toe wat een beeldje. Hé, hey, zou die kleur mij nou ook staan? Ach, mensen, niet zo gek. Kijk maar gedaan. Ach, kind, daar kom ik in geen tien jaar in. Maar vertel eens, Marij, is alles goed thuis? Ja hoor, we klaren het best. Heb ik je niet verteld dat ze weer aan het werk is? Oh ja, Marij, werd je het huishouden zat? Ach, Rudy wordt al een stuk groter... Maar voor mijn trouwen was ik bezig met het patroonsdiploma te halen. Dat wil ik nou eens op zak hebben. Gelijk heb je. Baas in eigen beurs, zeg ik maar. Als je op die mannen moet wachten... Hoe bedoelt u? Gewoon een extra centje, waar de baas niets van weet, is altijd makkelijk. Oh. Maar uh, jullie zijn niet van plan om die lieve kleine Rudy een broertje of een zusje te geven? Um... Ach, vertel het me maar. We zijn toch jongetjes onder elkaar? <laughs> Voorlopig niet, hoor. Rudy kan verdriet. Oh, ze kan het altijd zo lekker zeggen. Dat is ze nog niet verleerd. Och, lieve hemel, ik moet de piepers opzetten. Ah oh ja, Wim moet weer biljarten. We wil niet nog een bakje? Nee, nee, nee. Houd me maar te goed. Als het eten niet op tafel staat, dan zwaait er wat. Nou, dag buurmeisje van me. En als je het goed vindt, komen je moeder en ik gauw weer eens bij je kijken. Om oh, maar belt u wel even van tevoren dan. Tuurlijk. Wees me niet bang, hoor. Oh, buurvrouw. Bedankt voor de koffie. Ja, hij, De klet. Ach, het is toch altijd heel aardig. Ja, maar geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om er mee te nemen naar jou. Waarom niet? Gebruik toch je verstand, kind. Als ze het weet. Wat weet? Van die mooie verhouding van jullie. dan kan het oprekenen dat de hele buurt op de hoogte is. Nee. Als ik kom kom ik alleen. mijn best. Maar uh, dan moet je me wel laten weten als Sjoerd thuis is. Hoezo? Die schoft wil ik nooit meer zien. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Ik ga niet mee. Zou je me ook eens kunnen uitleggen waarom niet? Omdat ik daar niks te zoeken heb. Sjoerd is toch ook jouw zoon? Maar dat is me niet ontgaan. Nou dan. Nou juist dan. Die kinderen hebben problemen gemaakt. Die kinderen zijn oud en wijs genoeg om die zelf op te lossen. Daar hebben ze mij niet voor nodig. Nou, dat is makkelijk hoor. Daar ga ik alleen. Je moet doen wat je niet laten kan. Stijfkop. Net zo'n stijfkop als je zo'n short. Rudy, doe jij even open? Open, Judy, open. Kleine liever. Oma, mama. Hallo. Oma. Moeder. Zo, kind. Ik kom maar eens een kijkje nemen. Moeder, is er wat met vader? Hoezo, kind? Nee, die was toen ik wegging nog precies dezelfde. Een stijfkop. Oma, anders belt hij even van tevoren. Ja. Ja, maar ik dacht, eh, op zaterdag zal je wel niet werken. Nee, kom gauw verder. Goh. Ga zitten. Gisteren heb ik nog even koekjes gebakken. Oh. Ja. Koekjes gebakken, zeg. Sjoerd is aan het handballen. Oh. Heb je daar allemaal nog tijd voor, nou je die baan hebt? Ach. Het is pas een meter, maar doe je jas toch aan. Ja, ja ik heb graag. Zo. Rudy. Rudy, kijk eens wat ik heb. Wat zijn dat? Oma oh, Paard. Oma oh, Paard? Nee, Rudy. Wat zijn dat nou? Nou? Appels! Grote jongen! Ja, hij gaat zo ontzettend goed vooruit in de crash. Oeh. Nou, ik vind dat anders ondingen. Kunnen moeders nou ook niet meer voor hun kinderen zorgen? Nou, het is wel een uitkomst, hoor. Maar als die nou eens ziek wordt... wil je Sjoerd of die vreemde snuiter daar dan voorop laten draaien? Ach, in dat geval denken we dat er best is... Een oma wil bijspringen? Ja, ja. Ja, dan zijn de oma's weer goed, hè? Nou, kind, we zullen wel zien hoor, tegen die tijd. Voorlopig is die kleine Dijken maar zo gezond als het is, om zo te zien, hè? Zeker het... maar. Dat is tenminste iets. En nou, die snuiter. Ik wil drinken. Nou ja, hoe die ook heten mag. Wat gaat er met hem hier in huis gebeuren, Marijn? Oh. Rink is hier de langste tijd geweest. Oh, godzijdank. Jullie hebben dus ingezien dat je de naam Dijkema... niet zomaar te grabbel kan gooien. Zo is het niet helemaal. We zouden Rink niet zelf de deur hebben gewezen. Oh, weer wat nieuws. Het is een door en door betrouwbaar mens... die Rudy enorm heeft geholpen, dat hoort u zo. Oma, Rudy mijn berg. <laughs> ja, ja, lieverd. Even mondje dichter, Rudy. Oma praat met mama... Maar uh, waarom heeft hij dan wel de benen genomen? Hij heeft een huis gekregen. Oh, nou gaat hij een ander vogeltje vangen. Nou, wat aardig, Pietje. Zo. Hij gaat trouwen. Met een onderwijzeres. En ze hopen de volgende week al een ondertrouw te gaan. Doe maar. Nou, opgegaan staat netjes. En nou, die vriendin van Sjoerd nog. Die zit van de been, bedoelt u? Ja, dat zal wel, ik weet het niet of het. Eet. Die gaat naar Groningen om ernst met de studie te maken. Zo! Nou, dat zal Menno allemaal plezier doen. Menno? Ja, die heeft mij eigenlijk hier naartoe gestuurd. Niet dat ik mijn kleinkind niet ook weer graag eens voorzien hoor. Wat aardig van Menno. Ja, kind, dat moet je hè. Als je jongste zoon je zo het mes op de keel zet om te gaan. Ik ben oprecht blij dat u gekomen bent. Marij, Marij. Zo moet hij zijn moeder toch niet noemen, Marij. Ach, moeder. Nee, dat hoort niet. En wat de rest hier in huis betreft, Marij, ik weet niet of ik me daar ook niet mee mag bemoeien. Natuurlijk, moeder. Nou goed. Je weet, kind, ik heb het absoluut niet op scheiden. Maar ik zie nou wel dat er tussen jou en Sjoerd niks meer kan worden. Dat plan om naar kampen te gaan, dat zie ik als dé oplossing. Sjoerd moet jou je deel van dit huis uitbetalen. En daarmee zou jij meteen meer armslag hebben. Tja, ik kan daar misschien iets huren. Ja, misschien. En dan nog dit, Marij. Zou Sjoerd jou met de komende kerstdagen weer alleen laten... dan zijn jij en Rudy van harte welkom op de dijkensticht. Oh, wat vind ik dat fijn, moeder. Ja. Nou, en als jullie alles hebben uitgepraat... Ga dan zo snel mogelijk uit elkaar, kind. Hoe langer het duurt, hoe erger het wordt. Mijn devies blijft, al is het ouderwets, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En kind, zorg ervoor dat je de tweede keer beter uit je ogen kijkt, hè. Nu wil ik is geen kinderspelletje, maar hij. Moeder, wat vind ik het fijn dat u zo eerlijk tegenover me bent geweest. Ja, als ik het goed begrepen heb, dan wil Sjoerd met zetten met de kerst naar Marokko. Nou, hij blijft er maar. Toe. Valt hem niet zo af. Hij is nog eenmaal zo. Nou, dat is al erg genoeg. Ik denk dat Sjoerd het in de toekomst moeilijk genoeg krijgt. Hij blijft nog altijd de vader van mijn kind. Ja. En op zijn manier houdt hij van Rudy. Ja. Hij hoopt nu al dat het een stoere maar wordt. Dat hopen we allemaal, kind. Zo. Hebben jullie lekker over me geworreld? Ik dacht dat je naar je zolderkamertje zou gaan. Ik blijf hier en ik vraag je wat. We hebben het alleen over de feiten gehad. Met mijn moeder. Ja. En ze heeft haar mening niet onder stoelen of banken gestoken. Het is niet waar. Het is wel waar. Mag ja. Waar moet het een kleinigheid zijn om het zwarte schaap van de familie nog zwarter te maken? Praat toch niet zo'n onzin. Nee. Heeft ze dan geprobeerd ons huwelijk te lijmen? Integendeel, Sjoerd. Misschien gisteren of weer gisteren. Nu heeft ze met haar eigen ogen gezien wat hier aan de hand is. Je meent het. Je hebt ons zeker ook verteld dat Rink en Lisette... dit knusse gezellige huisje gaan verlaten... zodat we opnieuw kunnen beginnen. Zeker. Maar dan wel op een andere basis. Maar Vergis je je nou niet enorm... Vergis me niet. Sterker nog, ik ben het helemaal met haar eens. Voor je weer op reis gaat, moet ik een advocaat inschakelen. Waarom zullen we elkaar nog langer in de weg zitten? In de weg zitten? Meisje, jullie? Hou op, Sjoerd. Um, van mij zul je geen last hebben. De vakantie ben ik footsie. En je ziet me pas weer als ik naar school moet. Kijk. Dat is het nou precies. Rudy wordt ouder. Straks hebben we kerst. En meneer gaat op reis. Ja. Wanneer komt dan die reiswoede nou zijn eind? Je kan toch zo niet doorgaan? Natuurlijk houd je op jouw manier van je kind. Echt, daar ben ik van overtuigd. Maar Sjoerd, liefde... Echte liefde vraagt meer opoffering... ...verbreidwilligheid. Weet je dat wel? Goh. Heeft mijn moeder je die wijsheid allemaal aangepakt? Toe laat je moeder te buiten. Ik ben blij dat ze gekomen is. En dat de familieband wat mij betreft is hersteld. Maandenlang mocht ik niet bij jullie thuiskomen, weet je. En nou heeft ze Rudy en mij... ...met de kerst uitgenodigd. En je mag het gek vinden of niet. Maar dat vind ik een eer... En die eer moet je me laten. Oké, okay, maar. We moeten morgen maar naar een advocaat gaan. Heb jij soms een voorkeur? Voorkeur? Hoe zou ik? We hebben het allemaal doorgepraten. En de financiën bijvoorbeeld? Jij koopt mij volledig uit en daarmee is heel het hele huis jouw eigendom. Ja. En ik krijg ook de auto. Rudy en ik zullen daar veel plezier van hebben. En de rest? Dat regelt de rechter wel. Je hebt toch aangeboden om de schuld op je te nemen? Ja, natuurlijk. Ben ik van het gezuur af. Kijk, een maar kan zich best over ...een keer van het rechte pad af te wijken. Ik weet het nog zo net niet. In ieder geval wil ik ervoor bidden dat ons kind over dergelijke dingen wat serieuzer dan zijn vader zal zijn. Tuurlijk. Jij voedt onze zoon veel beter op. Dank je. Vanzelfsprekend moet er voor Rudy een voogd worden benoemd, of uh, hoe noem je dat? Heb jij soms ook al enig idee wie dat moet worden? Ja. Ja? Hm? Wie is de gelukkige? Menno, misschien? Menno? Ja. Ik zal hem direct schrijven of hij dat wil. Je doet maar. Alt rustig. Dat raad je nooit. Hoe kan ik wat draaien? Ze gaan uit elkaar. Wie? Die twee van hiernaast. Het is waar? Ja. Ze heeft het mij zelf gezegd. Zelf gezegd? Ja, ze zei het is beter dat u het van mij hoort dan van een ander. Oh, het jongen weegt. En hij gaat met dat schoolmeisje? Nou, dat heeft ze me niet verteld hoor. Maar in ieder geval, uh, hij blijft in het huis. En zij dan? Zij heeft een baantje in Kampen als kapster. En ze gaat daar wonen. Wat zielig voor het jongetje. Hij knapte net zo leuk op. Ja, dat vond zij ook. Het is toch even goed wat, die twee uit elkaar. Hoe heette hij ook alweer? Sjord. Ah, het is misschien beter zo. U heeft geluisterd naar het veertiende deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Nien van Zand in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guikje Roethof, Hans Karsenbarg, Corrie van der Linden, Lisbeth Struppert, Emmy Lopes dias Jan Borkes, Marieke de Haan, Willy Bril en Joke Rijtsma. Techniek, Raymond van Maarsenveen en Leon Dubois. Regie Marley Scordia